Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Casa Luna bestaat tien jaar. En dat vieren we vijf vrijdagnachten lang met een Casa Luna Fiesta... waarin we opnieuw praten met gasten die ooit hun opwachting maakten in dit huis. En als ik zelf terugkijk op die afgelopen jaren... dan besef ik heel goed hoe bevoorrecht ik ben... dat ik zoveel gasten heb mogen ontvangen die me boeiden, ontroerden... inspireerden of verbaasden... En drie van hen ontvang ik hier vannacht opnieuw met open armen. De 89-jarige hoogleraar Business Spiritualiteit Paul de Blot, architecte Vera Janovczynski en lied- en theatermaker Erik de Jong, alias Spinvis. Samen schetsen zij hier uh, scenario's voor het Nederland van de toekomst in gedachte en idee, in vorm en beeld, in woord en klank. Welkom alle drie, fijn dat jullie weer er zijn. Paul, om bij jou te beginnen. Je bent sfeer als eerste en enige hoogleraar business spiritualiteit... en dat aan de Business Universiteit Nijenrode. Je komt oorspronkelijk uit Indonesië. Daar ben je lang blijven wonen en werken. Je studeerde fysica, filosofie, psychologie... We heb nog lang niet alle studies gehad. En je hebt ze ook allemaal nog afgemaakt. En je schreef ook boeken over management en zaken doen, ook in crisistijd. En we spraken elkaar voor het eerst in 2006... ten gelegenheid van de opening toen van het academisch jaar... En wat ik altijd ben blijven onthouden van dat gesprek. is het verhaal dat je me vertelde over een golf. Ja. Wie dat verhaal nog eens kort vertellen? Als kind was ik altijd aan zee. van de Indische Oceaan, aan het strand waar we vlakbij wonen. En op een gegeven ogenblik kwam er een geweldige golf voor. Als klein kind van vier jaar. is een golf natuurlijk huis hoog. In mijn angst kroop ik. In de grond, in de golf. En binnen die golf werd ik om, omver gewoeld en heen en weer gewoeld. Dat ik helemaal niet wist waar ik aan toe was. En toen kwam ik achter die golf... op het schuim terecht. En stroomde zo op het strand, waar ik op het strand werd neerleden... op een schuimpad. En dat is de les van mijn leven geweest. En waarom was dat de les van je leven? dat je nooit moet weglopen voor het gevaar, maar erin duiken. En dan blijkt het gevaar helemaal niet zo gevaarlijk te zijn. Is dat een beeld dat je aanspreekt, Vera? Je je een uh, ja, ik geloof het wel, ook al... weet je, Die golf, dat is iets wat ik als een droom herken... Ik vind het ook wel te gek om dit nou te horen. Ik had als kind een droom dat... Uh, de zee met hele hoge golven, torenhoge golven... over de stad heen spoelde. En ik vond het prachtig. Dus ik vond het heel erg mooi. En ik deed precies hetzelfde wat jij ook zegt. Alleen in mijn droom. Dus ik sprong ook in die golf. En ik, ging er mee, ik kwam ermee in beweging. En het voelde waanzinnig goed. En ik hou nog steeds van water. En dat... In het gevaar springen, zoals Paul het omschrijft. Herken je dat ook? Ik heb, weet je, ik heb het nooit op de ik heb het nooit zo geduid. Maar misschien gaat het erover dat je de, de spannende dingen aangaat. Dat je uh. niet. Ja. Wegloopt voor de spannende dingen, maar de spannende dingen aangaat. Ik heb het niet ervaren als angst of gevaar. Ik vond het van begin af aan heel erg mooi. Ja, je pleit ook voor meer lef in de architectuur. Dat heeft er misschien nog wel mee te maken. Daar gaan we het straks over hebben. Erik, Erik de Jong, spinvis. Um, uh, niet weglopen voor het gevaar, maar er middenin duiken... zoals Paul dat deed als Jochim van Vier. Spreek je dat aan? Ik, ik weet niet uh, hoe, je, hoe je het voor elkaar hebt gekregen... Maar ik, uh, ik ben bezig uh, aan het schrijven uh, met Saadje van Kamp... over een, een opera over de tsunami van 2011 in Japan. Dus uh, um, ik zit midden in de golven op het ogenblik. En inderdaad, alle symboliek die daarbij uh, komt kijken... dus de gigantische aarde en de zee die als een monster opstaat. En um, je verhouden tot krachten die groter zijn dan je, dan je eigenlijk bent... Uh, wat is wat we allemaal moeten doen als klein individueeltje? Uh, ja, dat is precies waar ik op het ogenblik heel erg mee, uh, mee, mee bezig ben. Dus ja, het verhaal van de golf is... is had niet mooier kunnen zijn als opening. Ja. En, en behalve dat is inderdaad het, het, uh, het, het aangaan van, van zaken waar je eigenlijk bang voor bent. Dat is wel cruciaal voor, voor ons werk, voor mijn werk. En voor jouw werk ook. Misschien wel voor ieder mens. Weet je wel. Dus doen waar je, waar je bang voor bent. Doen waar je eigenlijk. Wat je eigenlijk niet durft. En dat, dan zie je dat je dat eigenlijk gewoon heel goed kan. Ja, dat heb jij ook altijd gedaan. Precies. Ja. Ik ga weer even terug naar jou Paul. Je vertelde in datzelfde gesprek in 2006. Je was toen 82 dat je vlieglessen aan het nemen was. Luister ja. even mee. Ik was jaloers op die, op die arenden. Die meeuwen die konden zo heerlijk vliegen. Hè? Mm -hmm. En ik wil dat ook wel graag. Ja. Ja. Heeft u dat stukje gevlogen? In uw nou, eigen vliegtuig? Twee, twee weken geleden heb ik voor het eerst gevlogen. Ja. In een Zelf? Sesmen. Ja. Achter de stuurknuppel? Ja. ja. En u bent veiliger land? Nou, landen mag ik nog niet. <laughs> Zover bent u nog niet in de opleiding. Ik was alleen vlieger vliegen. Ja. Was het mooi? Wauw, prachtig. Ja? Heerlijk. Heerlijk om te vliegen. Toen zeiden we nog u tegen elkaar. Vanavond uh, mogen we je en jij zeggen tegen elkaar hebben afgesproken. Maar ja. hoe bestuur je nog wel eens een vliegtuig? Niet meer. Niet meer, omdat ik... Uh, bij de laatste vlucht ben ik ooit uit het, van het vliegtuig gesprongen in een kuil. Waardoor ik nogal in mijn nek iets. Ja, dus iets verdraaid ofzo? Gedraaid, zo. Ja. ja. En waarom dus, ben je dan in die kuil gesprongen? Daarna ja, Gewoon omdat het een onzichtbare kuil was. Daarna heb ik één keer een zweefvlucht ge, gemaakt. En toen was het verder afgelopen. Je hebt de ervaring gekend om te vliegen als een arend. Ja, maar het ging. Wat ik nu ontdekt gaat het eigenlijk hierom, het is een behoefte aan vrijheid. Dat heb ik ontdekt dat ge, v, uh, verlangen om te vliegen... is eigenlijk mijn diepste verlangen naar vrijheid. Mm -hmm. En dat ik heb in heel mijn carrière heb ik dat teruggevonden. Dat ik steeds naar vrijheid zocht. En dat vliegen stond daar symbool voor? Ja, vrijheid in de wetenschap, vrijheid in, in, in een carrière... Vrijheid in, in alles eigenlijk. Je bent, als het over die wetenschap gaat... hoogleraar business, spiritualiteit. Ja. Misschien moet je kort even uitleggen wat dat precies is. Wat, wat ik me daarbij moet voorstellen. Eigenlijk ben ik begonnen met de chaos theorie. Dus als fysicus ben ik op de chaos theorie. Een chaos theorie is eigenlijk dat alles chaotisch is. En in het bedrijfsleven was in die tijd ook alles chaotisch... Nou, wat gaat het om in de chaos? In de chaos gaat het erom dat je zaken doet. Maar het zaken doen is in een chaotische wereld... dus je weet nooit waar je aan toe bent. Je hebt nooit zekerheden. En toch ga je door... van een innerlijke bezieling. Je wil iets bereiken, je hebt een koers. Dus je hebt aan de ene kant het zaken doen... aan de andere kant de droom om iets te bereiken. En die twee horen bij elkaar, want wij zijn lichaam en geest. Nou, die combinatie business met spirit. Business spiritualiteit. Mm -hmm. Dat heb ik vorig jaar weer afge, uh, van ik verouderd. Is het verouderd? Ja. Waarom? Ik ben nu overgegaan, dus dat is te abstract. Het blijkt, het, ik noem het nou narratieve spiritualiteit... De spiritualiteit, dus de zaken doen die gauw, is altijd een verhaal. Je hebt pas begrip in wat iemand doet met zijn zaken. Als je het verhaal hoort, hoe hij begonnen is, hoe hij omhoog kwam, hoe hij weer neerdaalde. Dus het, het hele verhaal is kenmerkend voor de zaken doen. Waarom? Een zaak, een organisatie, is geen statisch verschijnsel, maar altijd... Een proces. Het leven is een proces. Elke organisatie is een proces. Een proces is altijd een verhaal. Maar kun je dan ook zeggen dat een uh, zaak pas floreert... Als het, verhaal, als het verhaal klopt, als het ware? Uh, elk gegeven is een verhaal. Ook als je stil bent. Als je stil bent en gaat genieten... ontplooit zich een verhaal in je geest. En als het geen verhaal is... En het doen, dat vervel je. Het dus verhaal maakt het juist boeiend. Je moet op zoek gaan naar die verhalen. Ja. Dat, dat komt ook weer heel dicht bij jouw werk, Erik. Uh, ja. Verhalen vertellen. Ja. Erik doet het in liedjes, in teksten. Ja, de mensen do doet het al um, uh, zolang hij het woord heeft heeft die uh, verhalen verteld. Um, ik heb laatst een liedje gemaakt over de grotten van L Lascaux. De, de, de tekeningen aan de God van Lascaux. Dat is de eerste um, uiting, zeg maar fantasie-uiting... Van, van de mens die we kennen. En waar liggen die grotten? In Frankrijk, in Lascaux. En, um, en dat is al een verhaal. Daar wordt al een verhaal verteld. Dus zolang wij onze verbeeldingskracht hadden... en ons woord hadden, zijn we een verhaal aan het vertellen. En dat vind ik ook wel leuk om te zien. Of heel um, fijn om te zien dat nu... Ik heb laatst... Um, um, de films die nu worden gemaakt, die zijn technisch perfect. De 3D-films en de animatie. Um, waardoor de werkelijkheid en waan echt door elkaar gaan lopen. En, maar hoe mooi een film ook gemaakt is... als het verhaal niet klopt, dan is het geen goede film. En dat blijft altijd een geldige regel. Dus je kunt alle middelen van de wereld hebben. Maar als je verhaal niet goed is... Dan, en daarom maak ik graag hoorspelen bijvoorbeeld. Een hoorspel dat kost helemaal niks... He, of, of, maar dan, is, dan gaat het alleen maar om of jouw ja, verhaal goed is. En dat zal over duizend jaar of tienduizend jaar nog geldig zijn. Het verhaal, daar begint het mee, Vera? Herken je dat als architect? Vertel je in je gebouwen eh, ook een verhaal, de gebouwen die je ontwerpt? Ja, ik weet echt niet hoe je dit van elkaar gekregen hebt. Het is echt heel bijzonder wat hier gebeurt. Want ik, eh, een, een gebouw vertelt uiteindelijk zijn eigen verhaal... Maar ik weet dat toen ik begon architectuur te studeren... en ik wist eigenlijk nog niet wat het was. Dat gebeurt met veel universitaire studies. Je begint eraan en je hebt een heel ander beeld van. Maar ik ontdekte pas tijdens de studie dat het echt mijn studie was. En een van de redenen was dat je een verhaal moest verzinnen... voor jezelf, voor het gebouw wat je maakt. Want je maakt en eigenlijk heb je, is er eerst een fantasie... van wat er gebeurt in een gebouw dat je ontwerpt of in een omgeving dat je ontwerpt. En dat is niet een verhaal dat verteld wordt in tekst... maar dat is wel een verhaal dat leeft en beleefd wordt... in een gebouwde omgeving. Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven... van een verhaal dat past bij een gebouw dat jij ontworpen hebt? Nou, ik, wat me nu te binnen schiet is een gebouw dat ik in Delft, Delft ontworpen heb. Dat is al een nou, tijd vrij, vrij lang geleden. Het is uh, het muziescentrum in Delft. En uh, dat is een gebouw waar studenten uh, alles doen in de vrije tijd... wat ze in hun studie niet kunnen doen. Dus ze mogen zich uitleven in zingen, uh, tekenen, schilderen. Mm -hmm. dus in wezen uh, podium en uh, beeldende kunsten. En ik dacht dat dat gebouw zou iets moeten hebben van een kijkdoos. Dus het verhaal van een kijkdoos. Dat vond ik ook heel erg passend bij de dingen die je daar doet. Dus zeg maar dat podium en het beeldende. En dat daar de, de beweging tussen binnen en buiten belangrijk was. Dus je gaat naar binnen en naar buiten en naar binnen en naar buiten en naar, en naar binnen en naar buiten. En die loop, dat is in wezen het verhaal van dit gebouw. Dat je alsmaar in beweging blijft tussen verschillende gebieden die heel erg horen bij wat je in het gebouw aan, feitelijk aan, aan dingen doet. Ja, in beweging blijven zal ook volgens mij iets zijn... wat aan de orde gaat komen in de komende twee uur. Ik, ik uh, licht even je doopcel, Vera... Uh, je bent geboren in Lviv, nu in Oekraïne. Je bent opgegroeid in Israël. Je bent sinds 1975 woonachtig in Nederland. Je werkt hier ook. Je studeerde aan de TU Delft. En je hebt sinds 1997 je eigen architectenbureau in Den Haag. En toen je me daar rondleidde in oktober 2011 was dat... vlak voordat je naar Kazeluna kwam... En toen sloeg bij mij echt de vonk over, want ik zag op dat bureau, het was helemaal leeg. Jij was er, er was nog een collega van mij, Michiel, en eh, ik was er. En ik zag daar tekeningen hangen, er stonden maquettes. Jij was zo eh, vol bevlogenheid erover aan het vertellen dat ik dacht, architectuur, zo belangrijk is dat dus. En, en wat ik eh, me nog herinner is dat er volgens mij maquettes stonden van woningen aan het Waalfront in Nijmegen. Daar was je toen mee bezig. Ja, toen mocht ik het nog niet vertellen. Nee, <laughs> staan die woningen ja. er inmiddels? Nee, nee, maar we zijn nu heel ver met, met planontwikkeling. En uh, ja, als het goed is gaan we denk ik april volgend jaar echt bouwen. Dus ze komen daar? Ze komen daar. Wat ja, ik daar heel ja, erg in het klein ja, gezien ja, heb, ja. die kan ik straks echt ja, gaan bewonderen dat in dat Nijmegen. Daar, ja. Ja. Jij was toen bij ons te gast naar aanleiding van een project dat heette Wastescape. Uh, jullie presenteerde plannen voor het hergebruik van afvalbergen bij uh, Haarlem, Veendam en Budel. En bij Veendam zagen jullie al een uh, vakantiepark verrijzen, inclusief duinen. We hebben daar ook nog hebben we ons afgevraagd van: uh, moeten we nou een duingebied in Veendam maken? Want het heeft iets van terschelling. Je gaat even naar Terschelling. Maar goed, je kunt daar ter schelling, maar je kunt ook in Veendam blijven in een heel ruig en, en on uh, onverwacht gebied bij Veendam. Veendam. Juist uh, vakantie vieren op een andere manier dan dat je in, een, in het vlakke land zou vieren. En ik Ze dus vonden het dat... wel een, een trigger om dat, triggerend om dat te doen. Wordt met, deze architect droom waar? Ik hoop het. Hoe, ik hoop dat, je dat niet hoort? alleen de droom van de architect, maar ook de droom, van de droom van de gemeente Veendam waar wordt. Dan is het een Jullie zijn we met elkaar beide. in gesprek? Wij zijn met elkaar in gesprek. En is de droom waar geworden? Nou ja, weet je, sommige de mooiste dingen blijven dromen, denk ik eh, soms, helaas. Het is voorlopig nog steeds een droom. Ik hoop dat het een mooie droom is en dat deze mooie droom een keer uitkomt. Maar dat, dat raakt heel erg aan, de, aan het onderwerp van lef hebben... en in de golven springen. Of het gevaar aangaan, het risico aangaan. Durven. D ook durven om een fantasie... Uh, voor realiteit te zien en dan wordt die ook realiteit. Mijn derde gast, u hoorde hem al, Erik de Jong, hij is uh, muzikant. Wat wil je zeggen? Ja, al, als die realiteit is geworden, is, die dan, is dat dan wat je had gedroomd of is er daar verschil in? Nou, dan is het, het. Ja, het is een hele moeilijke vraag. Want het, vanaf het moment dat je het gedroomd hebt en het moment dat het ontstaat, is er een uh, lange, het is een lange ja. zwangerschap. Ja, precies, en op ja. een gegeven moment komt dat kindje er. en die, heeft een eigen, die komt ter wereld met eigen eigenschappen. Ja, die had en dat je niet is wat tevoren, het is. Die had je en niet van tevoren kunnen. Die had je vaak niet van tevoren ja. kunnen bevoeden. Ja. En als je geluk hebt, dan ze heeft het eigenschappen die nog veel mooier zijn. dan ja. mogelijkheden, eigenschappen, karakters die je niet had kunnen verzinnen. Maar misschien is dat toch wel dat dan... eigen aan, aan het hele. Sowieso, aan, want het is voor een liedje maken niet anders. Dan is dit geen 15 jaar tussen, wat bij een, een gebouw misschien is. Maar bij een liedje zit er twee maanden tussen, tussen het, het ei en het, wat het uiteindelijk is. En dat, dat is precies hetzelfde. Dat wat er uiteindelijk wordt geboren, is niet wat je, had, wat je voor de geest had. Maar met precies wat je zegt, met een beetje geluk is het nog mooier. En soms heeft het heel andere eigenschappen dan je had gedacht. Ja, maar dan zo... krijg je een cadeau. En bij ons, ja. maar dat is denk ik bij jou net zo. Dat op het moment dat het in gebruik genomen wordt en gaat leven, dus ja, bij jou nee, denk ja, ik publiek, het die jou. reageert daarop, ja. dan heeft het inderdaad een eigen ja. leven. Ja. En dan wordt van alles ingebracht door wie het gebruikt. Door wie het gebruikt. Ja, door ja. wie het gebruikt. Ja. Paul de Blot, herken jij dat? Dat, dat dromen altijd uh, een nieuwe wending krijgen of een nieuwe uh, lading krijgen als ze eenmaal realiteit geworden zijn? Hang vanaf wat je droomt. En dan kom ik op die vragen. Van wanneer is een film goed. Ja, en ook wanneer is een kindje gelukkig wat geboren wordt uit de architectuur. En dan kom ik eigenlijk op de zingeving. Dus wat is nou het criterium dat het mooi is? Wat is het criterium dat het een goed verhaal is? Nou dat criterium ben ik op zoek naar. Dat is de zingeving. Heeft het zin? Waarom is het mooi? Heeft het zin om dit verhaal? Een zin voor een ander bedoel je? Voor jezelf ook. Vooral voor jezelf. Voor je eigen gevoel. Ja. Is het voor mij zinvol. Als je zegt die film. Het gaat erom dat ik het mooi vind. Hoe een ander het vindt dat weet je nooit. Maar ik weet wel hoe ik het vind. Het... Vind ik het mooi of niet? Vind ik het goed of niet? En dan gaat het om mijn zin geven. Voor mij is het Erik... vaak het, het maken... Heeft voor mij meer zin dan het resultaat. Ja. Het resultaat, dat geef je dan ja. uit handen, en als iemand ja. iets aan heeft, is het prachtig. Ja. Maar het maken. Precies. Dat is de zin. En dat is de zingeving is eigenlijk het proces. Ja. De richting van de richting, het proces. Ja, de weg ernaartoe. Ja. Ja. Ja. En het resultaat ja. is statisch. Ja. Ja? Dus als het klaar is, even, is het klaar. Die maar die dus, zingeving, daar gaat het om. Daar gaat het om van het proces. Ja, ja. E, laat ik uh, de maker uh, even voorstellen die u net hoort. Dat is Erik de Jong. Hij is uh, een muzikant. Hij uh, componeert liedjes, schrijft teksten, is te zien in het theater. Gaat graag verrassende samenwerkingen aan. Onder andere met dichter Simon Vinkenoog. Hij brak door als spinvis in 2002 met het gelijknamige album. En uh, heel snel uh, verruilde hij uh, de cultstatus die hij had uh, voor onversneden populariteit prijzen volgde, zilveren harp, popprijs... Annie M. Voor, voor ik vergeet. En voor mij staat spinwis... voor een eigen muzikaal universum. Waarin het bijzonder goed toeven is. En waarin verwondering, ontroering... en troost om voorrang vechten. Erik, afgelopen woensdag speelde je... de laatste voorstelling van 75 voorstellingen... van je nieuwste programma. Tot ziens Justine Keller... Um, ben je nu in een diep gat gevallen? Nee, nee, nee helemaal niet. Het was, uh, het was heel fijn met Justine. En nu hebben we eruit gezwaaid. Maar zoals ik al zei, we zijn heel erg aan het bezig voor volgend jaar. En daarna, en daarna, en daarna. Ik, het is altijd naar voren. Altijd plannen. De toekomst is echt eeuwig. En veel, veel belangrijker dan wat er is geweest. Maar, maar houdt het moeten spelen van zo'n voorstelling 75 keer je dan ook op... Bewijs van spreken, omdat je niet verder kan, omdat je nee, geen nee, nee, nog nog nee, vorm is, moet is, geven. Nee, nee, nee. Het is altijd een droeve afscheid, want je wordt steeds beter natuurlijk als je, hè, als je het 75 keer speelt. Word je even... Dus ik heb de beste voorstellen gezien. Ja, het wordt Kijk, fantastisch. Heb ik weer, zo, ja. Maar dat is ook goed, want dan moet je, dat moment moet je moet, dan is het klaar. Weet je wel, dan is het gewoon klaar. En uh, het, het is niet dat het, dat het weg is, het wordt het. het, het, het het transfigureert, het verandert, weet je wel. Je krijgt andere elementen. En, um, en wat we nu hebben geleerd... nemen we allemaal weer mee, natuurlijk, naar de toekomst. Ja. En we bedoelen dan ja, de mensen met wie ik werk... en met wie ik dit maak. Jij was uh, te gast in de kerstnacht. De kerstnacht oh, ja. van 2008. Uh, een, samen koude, met ons... een koude nacht. Een koude kerstnacht ja, was zeker, het, ja, ja. ja, precies. En je hebt toen dus samen met onze luisteraars... in Kazaluna Christmas Carol geschreven. Je had één zin opgegeven. Ja. Ik hoor een engel ergens tussen de flats... Nee. En luisteraars konden die zin dan weer aanvullen met hun eigen zin. En laten we even luisteren naar een gedeelte van de Christmas Carol die toen ontstond. Oh my god. Kort van de K.A. is al de bellen nog. Kort van de Casa Christmas Carol ontstaan En ja, de komen mensen zelfs regels uh, aandragen. Precies, hè? precies. Ja, precies ja. Je, je, hebt, je hebt je laten inspireren door, door luisteraars die regels uh, aandroegen. Maar als ja. ik naar jouw teksten luister, als ik ze lees... dan heb ik vaak het gevoel dat je je ook in het uh, schrijfproces... Van je, van je normale liedjes uh, laat inspireren door wat je om je heen hoort... Ja. Dat je niet op, op zoek gaat naar ver afgelegen inspiratie... maar dat je de inspiratie dichtbij haalt. Uitgesprekken zoals deze. En dan uh, het liefst de spreektaal. Hè? Dus Zoals mensen, zoals mensen praten, zoals nu ook. Die zin maak ik niet af en zo. En, en dus de, de onvolkomenheid van de taal is, dat is die ontroering. Je kunt niet altijd precies uitleggen wat je bedoelt. En dan hoop je maar dat de ander je begrijpt. Dus daar zit een, soort, zit, zit een gat tussen de afstand. En we weten allebei dat die afstand er is. En daar zit ongeveer de ontroering... Voor mij. Ja. Ja. We gaan straks veel met elkaar praten over het Nederland van de toekomst. Hoe toekomstbestendig is ja. Nederland. We maken zo ook een beetje de stand van zaken anno 2013 op uh, met z'n drieën. Maar jullie hebben ook uh, muziek negen, meegenomen. Althans, de twee van jullie. En Vera, het, ja, soms uh, bestaat toeval echt niet. Ja, um, dit is echt te gek. Uh, een liedje van de dijk <laughs> wilde je, je laten horen. Hè? Ja. <laughs> Waarom juist de dijk? Nou ja, het is niet zozeer de dijk. Maar het is dit liedje die... Uh... Ik vind het een ontzettend optimistisch en energiek liedje. Dus zeg maar, daar zit de energie, daar zit het gevaar... daar zit de hoop, daar zit de, het, het vertrouwen. Er, dit is een ontzettend positief liedje. Terwijl ook wel een behoorlijke dreiging in, ja, uh, in zit. Ja. En ja, ik geloof toch altijd in de nog altijd in de vindingrijkheid van mensen... en dat het heel goed gaat komen met ons... Dus vandaar dat liedje. En dat ja. spreekt er dit liedje. En Paul de Brood, moet jij eens opletten hoe dat liedje heet? Als het golft, dan golft het goed. Nee. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed.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 In de kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, iedereen heeft toch veel. Als het golft, dan golft het goed. U luistert naar Casaluna. Naar de derde van vijf Casaluna Fiesta's. waarin we opnieuw gaan praten met gasten... die ooit hun opwachting maakten in dit huis. Mijn gasten vannacht zijn... Uh, hoogleraar business spiritualiteit Paul de Bot, architect uh, Vera Janowczynski... en lied-in-theatermaker Erik de Jong. En als u uh, mee wilt kijken naar deze uitzending... dan uh, kan dat. Uh, onze eigen videoartiest Joost Basmeijer... brengt uh, deze avond in beeld. En dat is allemaal te volgen... Via ja, Radio1.nl Radio1.nl uh, Voordat we de, de toekomst van Nederland uh, gaan bekijken leek het me zinnig om eerst eens te kijken naar uh, hoe we er eigenlijk voor staan uh, aan het einde van 2013 in gedachten en ideeën in vorm en beeld, in klank en woord Paul, Paul de Blot uh, voor mijn gevoel is Nederland op dit moment een beetje een ontevreden en zelfs een beetje cynisch land Dat klopt maar klopt ook weer niet. Als ik zie wat Nederland heeft opgebracht voor de Filipijnen... is dat een bewijs dat in Nederland nog een heel rijk hart klopt. De mensen zijn goed. Ze zijn echt menselijk. Ze worden geraakt in hun hart. Naar binnen in Nederland stagneert alles. En hoe komt dat? Omdat deze rijkdom van het hart... wordt in Nederland verstikt door de bureaucratie. We zijn in Nederland niet meer in staat... om die rijkdom vrij te laten stromen. Alles is een hokjes. De bureaucratische controle is zo sterk... dat men hier steeds vraagt, wat is mijn recht? Mijn recht op gezondheid, mijn recht op... Pensioen, mijn recht op uitkering, mijn recht. Terwijl de rijkdom zit in je verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid komt tevoorschijn... bij de ramp in de Filipijnen. Ze, van, ze geven geld. Maar die gaat dood in Nederland. Waarom? Maar is, de, is dat omdat ze te verwend zijn, zeg je? Zijn we eigenlijk met z'n uh, 17 miljoen uh, verwende nesten? Nee, we zijn verleerd om verantwoordelijkheid op te brengen. Dus we zijn geïndoctrineerd door onze rechten. Ik heb recht op zorg. Ik heb recht op gezondheid. Maar wat is je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid? Wat is je verantwoordelijkheid voor je eigen zorg? Wat is je verantwoordelijkheid voor je eigen pensioen? En hoe komt het dan dat mensen uh, die verantwoordelijkheid niet meer op zich nemen? Is dat die bureaucratie die dat veroorzaakt heeft? Of komt de bureaucratie voort uit het feit dat die verantwoordelijkheid niet meer genomen wordt? Men heeft een te sterk controleapparaat. Men wil alles onder controle hebben. En daardoor wordt ook de goedheid, de rijkdom... die wordt onder controle gesteld en wordt dus verstikt. Is dat nou echt wel iets iets uh, Nederlands of is dat niet gewoon een heel westerse overal? Dat, dat is in het algemeen westerse maar Nederland is typisch dat vingertje. Ja. Dat is typisch Nederlands. In Duitsland is het minder. Daar controleert, daar, is, daar organiseert men heel sterk. Maar het is tegelijkertijd een gemeenschap. Frankrijk is wat vrijer. Italië is helemaal vrij. Maar in, in Nederland is het typisch dat Calvinistische controleapparaat. Is er binnen de... het binnen ja, dat... Ja, ja, ik vind het toch uh, een beetje... Uh, ja... vreemd, omdat... mijn indruk van Nederland is... dat Nederlanders zijn wars van autoriteit. Dus... dat Nederlanders in wezen... niet in een binnen een autoritaire structuur leven. En... Uh, ook... zich gedragen niet volgens... een rangenstelsel. En dat zou de bureaucratie moeten kunnen ondermijnen. Ja, dat zou je juist zeggen. Dat er ja. een grote vitaliteit is vanuit, vanuit de individuele invalshoek. En vanuit de individuele gekte misschien. Ja. Paul, reageert daar eens op wat Vera zegt? Ik ben het niet helemaal mee eens. Neem nou eventjes het feit hoe mijn kinderen... Men zegt, een kind is hier zeven jaar geweest. Het land uit. Volgens de wet kan dat niet. Terwijl. de verantwoordelijkheid voor kinderen. die wordt dan over het hoofd gezien. Dat kind wat ze terugsturen. Is, krijgt een, wat, een traumatische ontwikkeling. Kan een misdadiger worden. Kan eens gevaarlijk zijn in de toekomst. Maar hoe komt het dan. Want, want Vera zegt. Ik zie Nederland als een land waar, waar mensen wacht zijn van autoriteit. En jij zegt. Um, we zijn juist zo cynisch geworden... doordat we te veel controleapparaten hebben toegelaten. Hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? De zegt dat men wil controleren. Dus het gezag wil controleren. En het nadeel is dit. Er is een beslissing genomen in het kabinet. Wordt uitgevoerd. De uitvoering is bureaucratisch. Op het moment dat het uitgevoerd wordt, is er geen menselijk gelaat, is er geen ruggespraak meer. Dus iemand die drie maanden niet betaalt, het huis uit. Ja, maar het heeft kleine kinderen. En die is op een. Nee, zo is de wet. Je kunt niet een gesprek voeren. Dus, maar maar is, is dat dan een soort verniche, die, die, die, die anti-autoritaire houding van de Nederlander? Dat is een protest, maar eigenlijk een machteloosheid. Want wij heten uh, democratisch, maar in feite worden wij bestuurd door partijen. Dus de partijen zijn de autoriteit en niet de mensen. De mensen worden over het hoofd gezien. En dat is de reden dat we een wat cynisch land worden, omdat men dat bureaucratisch gaat bekijken. Dus. Uh, er is een heel sterke ontwikkeling in, in, in de laatste tijd. Namelijk, maak ik het voorbeeld nemen met het bankwezen. Bij een begon met de uh, bank voor de arme boeren. Waar ze allemaal verantwoordelijk voor. Tegenwoordig kan dat niet. Waarom niet? Je moet een restpersoon zijn. Een restpersoon heeft altijd een directeur. Die heeft alle macht... Oncontroleerbaar. Dus hij heeft alle macht. En de rest heeft dus niks wat te zeggen. Dus de macht wordt gecentraliseerd in een top. En daarmee zijn we de menselijke maat uit het oog verloren. Daarmee zijn de menselijke verantwoordelijkheid van de individuen... die zijn verloren geraakt. Erik, hoe, hoe de, luister jij naar de, die, dat die analyse? Ik, eens, maar ik denk dat het een wereldwijde ontwikkeling is. Dat, dat We worden denk ik meer geregeerd door beeldvorming en marketingprincipes... Dan door een democratisch uh, uh, systeem. Dat beginnen we wel langzaam uh, kwijt te raken. En nou, bijvoorbeeld de Filipijnen, hè, wat je zegt dat er zoveel gegeven is aan de ramp, dat, dat is ook tof en dat is ook goed. Maar tegelijkertijd gebeuren er veel grotere rampen waar we die niet in beeld zijn en waar we dus niet aan geven. Omdat op een of andere manier um, uh, hebben we een beeld nodig, hebben we een meningsvorming nodig. En dat is wel um, degene die nu die tools in handen heeft, die weet wat wij moeten gaan vinden... die regeren nu de wereld. En dat is veel groter dan Nederland. Nederland speelt daar maar een, een heel kleine, kleine rol in. En je ziet het wel natuurlijk in, in onze omgeving dat het zo werkt. Maar ik denk dat het krachten zijn die veel uh, mondialer uh, zijn. Het zijn mondiale krachten. Maar het wordt cultureel bepaald... Goldman zegt daar een... Ja, dat is dus. ook de, meteen al de vraag van... Die, die zegt wat Nederland... toen begon ik na te denken... wat is, wat is dan Nederland eigenlijk? Hoe, hoe definieer je Nederland? Want ik ben geboren in, in Nederland... dus ik heb mijn wortels hier... en mijn ouders, weet je... Dus, maar um, Nederland is natuurlijk... al lang niet meer Nederland... en uh, het is een... Een, een gebied geworden, een regio. Ja. En de taal waarin ik zing is een stervende taal. Dus, over, dus als je het over de toekomst ja, hebt... Ja, zie je dat zo? Is het nee. Nederlands een stervende taal? Dat kan niet, dat is zo. Ik bedoel, het is de toekomst heb je dan tien jaar of honderd jaar of vijfhonderd jaar. Dat, ik weet niet hoe je dat... Maar alles verandert constant. En um, ik denk Nederland als begrip is over vijfhonderd jaar nog maar slechts een, een, een naam. Maar heeft in, in, als je over zulke periodes uh, nadenkt, heeft Nederland ooit bestaan? Want er is, voor, er is een voortdurende verandering. Nou, dat vind ik heel, dat, is, dat is waar. Het is een, het is een foto het is van de tijd. Ja, en het waarom? is een beeld dat ja. ineens gefixeerd wordt gefixeerd van dit is Nederland. Dit maar, dat is Nederland. Ook weer, ja. maar dat is Nederland. Maar op het moment dat je het noemt, is het, is het alweer weg eigenlijk. Want heel de wereld woont langzamerhand in Nederland. En nou. Nederland woont ook overal. Overal, ja. Paul? Ja. Nou... Nederland is een mythe. Ja. En een mythe heeft altijd een gestalte die historisch groeit. En verandert. En verandert. Ja. Maar, nou is het typisch van Nederland... is dat men strikt zich houdt aan de controles. In andere landen bestaat hetzelfde systeem. Maar men doet het gewoon niet. <laughs> Neem Italië, Men doet het gewoon niet. Of België. Dat of ligt België, er bij ja. Dus uh, de praktijk... Is in al die landen anders. Het systeem is gelijk. Ja, bureaucratie overal. Maar in andere landen, ja. Maar doet het gewoon niet. Maar Paul, de, de, de opmerking die Erik maakte. Nederland is een mythe, dat zeg jij, daar is hij het mee eens, denk ik. Maar tegelijkertijd zegt hij: Nederland gaat verdwijnen. Nederland is over 500 jaar nog een naam en meer is dat niet. Ben je dat met hem eens? Daar ben ik niet mee eens, omdat de mythe blijft bestaan. Die wordt misschien door minder mensen gedragen, maar de mythe blijft bestaan. Omdat, dat zijn nog symbolen die dat dragen, niet door de koning. Dus als je ziet bij de kroning, de koets, nou, heel Nederland loopt leeg om te kijken. Ja, maar zo oud is dat nog niet natuurlijk. Nee, maar ik bedoel dit, de mythe spreekt aan. Ja, het sprookje spreekt aan. Een spro nou ja, goed. Maar dan moet ja. je ook een nee, volk hebben. het is meer dan sprookje. Ja, ja. Het, je ja, zeggen? Dan, dan, dan moet je een volk, volk hebben die gevolg is voor sprookjes en gevolg is voor mythes. En ja, dan moet ik toch Israël in het geding uh, ja, brengen. Ja. Als er iets is wat als mythe bestaan heeft, alleen als mythe. en uiteindelijk ook een land geworden is. Ja. dat is een soort omgekeerde beweging. Ja. Dat, dat, dat is Israël natuurlijk. En dan zie je inderdaad hoe ontzettend krachtig een mythe kan zijn. Ja. Maar dan moet je een volk hebben die dat draagt. Ja. En als dat volk verdwijnt... misschien is het... misschien is in die zin... Nederland is, een is het volk. Dus niet uh, het, het niet land met de, de, de, de haar grenzen. En, nee, nee, nee. nee, en de koning en, en de vlag. Maar het volk... en als het volk die Nederland is... niet in een mythe gelooft... dan zal die misschien wel verdwijnen. Ja, maar jij denkt stu... dat het volk in die mythe blijft geloven. Voel jij je Nederlander? Ja, vreemd genoeg wel. Nee, niet vreemd genoeg, gewoon... <laughs> ja. of nee, ja. Ja, maar, en jij, Paul, voel jij in Nederland? Want jij komt is, uit Indonesië, hoor. Het is een wederkerigheid. De mythe krijgt gestalten. Afhankelijk van de situatie. Hmm. En die gestalte voedt zich weer aan de mythe. En die verdiept de mythe weer. Of verzwakt de mythe. Dus de mythe is als het ware de ziel van een land. En de vorm is het lichaam van het land. Ons lichaam groeit... Of wordt oud. Dus het wordt lelijk of wordt maar, mooi. Maar, maar, maar de bezieling, ja, die uit zich in de gestalte. Ja. Maar ja. als je zegt dat de, de Nederlander anders reageert op, op uh, autoriteit, bijvoorbeeld. Um, dan betekent dat. een Nederlander heeft dus andere eigenschappen dan ja. een Belg of een Duitse. Ja. Nou, komt Vera hier wonen en ja. uh, heb je dan. Heeft, heeft zij dan op een gegeven moment die eigenschappen aangenomen? Of. Uh, of hoe, hoe werkt het dan? Het is een ja. Cultuur. Ja, de de cultuur, cultuur. De cultuur is een die, collectieve, ja, collectieve zingeving. En die drink je dan in op het moment dat je ergens bent. Ja, ja, En dan word je zo. Ja, word je zo. Dat merk je als repatriërs. Die gaan ergens anders naartoe, komen terug in Nederland, voelen ze niet meer thuis. Nee. nee. Maar, maar dat vind ik wel interessant, want Vier, ja. ben je, je woont hier nu bijna 40 jaar. Ben je langzaam aan Nederlands geworden? Uh, kom je hier als Israëlisch meisje en zie je steeds meer van die identiteit vervagen en plaatsmaken voor die Nederlandse identiteit? Hoe is dat gegaan? Ja, ik wil iets eerder beginnen, want het is niet toevallig dat ik net in Nederland uh, terechtgekomen ben. Ik ben niet terechtgekomen, ik heb besloten om hier te blijven, dus het was een, een wilsdaad. En uh, dat, had ook een dat had ook een reden. Ik heb toen als jong meisje in uh, meerdere Europese landen rondgereisd. En ik heb me no nergens eigenlijk thuis gevoeld. Althans, ik zocht niet, ook niet naar een thuis. Maar er was overal iets waarvan ik dacht... nee, dit is, dit is toch echt niet mijn plek. En uh, vol, ja, vol opmerkingen, kritiek die ik me niet, niet bevullen... terwijl ik een fantastische, fantastische reis had. En... Nederland lijkt, dat, dat verwacht men doorgaans niet... maar Nederland lijkt in heel veel opzichten op Israël. Dus waar ik vandaan kwam. Mensen zijn heel brutaal. <laughs> euh, zijn waars van autoriteit. Doen hun mond open als het, als het nodig is en ook als het niet nodig is. Dus er zijn een heleboel dingen waar Nederland ontzettend op Israël lijkt... terwijl het totaal verschillende landen zijn. Maar ze verhouden dus zich ook op het net moment zo... Ja. verhouden ze zich ook net zo tot die mythe zoals ze dat in Israël doen? Want je nou ja, zegt ja, ik met denk dat de mythische land van Israël en... bestaat niet. Nee, maar Nederland heeft een andere mythe. Nederland heeft de mythe van de dijken. Nederland heeft de mythe van het vechten tegen het water. Van het uh, zorgen voor je bestaan. Niets is hier makkelijk. Het is niet Frankrijk waar je op je uh, luie uh, rug... Uh, ja, in de zon kunt liggen. <laughs> het, het, dit land heeft ook haar eigen mo moeilijkheden. En ik denk dat dat ook wel de mythe van Nederland is. Ja. Of Erik, een mythe in ieder geval. Erik, jij vroeg net aan Vera... voel jij je Nederlands? Uh, ben jij Nederlander? Voel jij ja. je Nederlander? Nou, dat, dat, dat, daar kwam die vraag uit voort. Um, ik kom uit een, een gezin. Um, mijn, mijn ouders waren uh, echt... Uh, Socialisten, weet je wel? Dus ik was opgegroeid met, het, met het, uh, de verworpenen der aarde en de internationale. En bij ons thuis werd vroeger, uh, uh, als, als het ging om nationalistische gevoelens, werd daar heel uh, niet positief bepaald over gedacht. Want nationalisme, dus houden van je land, houden van je koning, je koninkrijk, dat was. Uh, uh, um, Min of meer verdachte emotie wel, ja. Want de mensen van de hele wereld zijn gelijk. En een land is maar een land. En we hebben genoeg ellende gehad in de geschiedenis, waarbij landen zo zich zo snel, nou, een identiteit zich zo nodig moesten verdedigen. Omdat ze nou eenmaal een vlag waren en een land, Ajax Feyenoord, Duitsland, Nederland, daar oorlog uit voortkwamen. Dus een land als omdat om iets dat je moet beschermen. Dat Ik ben opgegroeid met het idee dat het niet altijd al even bepaald uh, wenselijk is. Nee, nee zo voel de, jij dat ook. Nou ja, en toen dacht ik, ja, maar als ik in het buitenland ben... dus ik, ik voel me niet per se Nederlander, maar ik voel me, ja, ik weet, ik weet niet... totdat je in het buitenland komt. En dan, uh, dan, dan, dan, dan zie je dus mensen uit heel de wereld. En dan herkennen mensen jou als Nederlander. En dat vind ik dan zo bijzonder. Maar ben herken je jezelf her dan ook dat, als Nederlander? En dan herken ik mezelf ook als Nederlander. Ja. En herken je ook andere Nederlanders? Uh, ja, dus denk het wel. Ja. En ik waar herken je ze aan? Ja, Behalve dat, dat, dat ze de langste van de wereld nee, zijn. Ja, dat, is, en... dat is onbenoembaar bijna. Dat is heel ja, ik, vreemd. ja, ik vind dat ook ja. heel vreemd. Want ik herken ook... Ik her dus, er zijn bepaalde groepen die ik herken. Andere weer niet. En laatst dacht ik, ik herken het helemaal niet aan de taal... of aan nee, hoe mensen eruitzien. Het is niet, de taal, niet kleding, het is Nee, niet de, nee. nee, maar dat is misschien wel de attitude. En ik dacht, ik herken het veel meer aan de lichaamstaal. Misschien dat hoe dat dus, iemand ja. naar een bord bij een restaurant loopt... of hoe iemand een menukaart ja, pakt. De... Maar wat, wat zie, waar zie je dat ja, aan? Ja, daar zou ik een studie naar nou moeten doen. Ja. Ik, kan het, het ik kan het niet benoemen, maar uh, het is heel... Dingen, ja. Ja. Maar het, nou, Voor mij zit het inderdaad meer... ik kijk en ik zie hoe iemand beweegt. En heel ja. vaak heb ik het goed. Niet altijd, maar heel vaak ja, heb maar, ik En het dan goed. blijft het toch wonderlijk. Dus j, j, j, Jij komt in Nederland zo op een gegeven moment. Zou je dan ook die motoriek hebben, hebben overgenomen? Of dat... dat... Ik zou het niet weten. Dat nee, kunnen, het, moeten jullie mij nee, vertellen. Nee, nee, Zal ik nee, even een nee, rondje lopen. Ja, dat is <laughs> ja, dus toch. Ja. Ja. We ja. praten dus maar eigenlijk. Je, je, je ziet, sorry even. Ja? Je, je kunt jezelf als Nederlander pas definiëren in de ogen van, van de anderen. Dus in Nederland ben ik, ben ik geen Nederlander. Maar in, in de wereld ben ik een Nederlander. Ja, ja, dat is toch wel. Dat zeg je eigenlijk ook, Paul, van die mythe Nederland is er... maar Nederland uh, laat zich definiëren, nou in dit geval dus... zoals jij het omschrijft, uh, uh, op basis van die Calvinistische achtergrond... door een enorme controle controledrift. Dat maakt ons Nederlander. Nou, er is namelijk, elk land heeft een hardware, structuren en een software. De software is de bezieling. Nou, die software maakt Nederland Nederland... En dat voel je, je thuis in Nederland, als je die software hebt. Heb je die software niet, dan voel je je niet thuis. En dat kan zo zijn dat die software van Israël... veel lijkt, veel elementen heeft met de software van Nederland... Maar weet je wat nou gek is? Ik, kom, ik was net in Israël. Ik, dus ik ben gisteren teruggekomen. Dat is allemaal heel vers. Als ik in Israël ben... moet ik vertellen hoe Nederland in elkaar zit. En als ik in Nederland ben... moet ik vertellen hoe Israël in elkaar zit. En iedereen heeft natuurlijk beelden over en weer... over hoe de dingen zijn. En... Die, dus die software lijkt op elkaar, maar die lijkt ook weer helemaal niet op elkaar. Omdat ja. de, de, de ogen van de toeschouwer bepalen ja. eigenlijk hoe je die software leest. Ja. Ja. En het is wonderling, het is ook buitengewoon interessant. Om dat die twee te opnieuw, ja. Ja. Ja, ja. Je ja. wordt steeds opnieuw voor de vraag gesteld van... hoe benoem je iets, of hoe beschrijf je iets, ja. of hoe zien mensen iets. Maar mogen we concluderen dat we eh, vannacht gaan praten... over de toekomst van mythe-Nederland... Uh, ja, Maak ik er nog ingewikkeld? Ja? Wat is dan de toekomst? Over vijf jaar, tien jaar, twintig? Want er was in, uh, in Utrecht, de Universiteit van Utrecht heeft in de tachtig jaar... een afdeling gehad, Het heette uh, Futurologie. En waarbij ze dachten, nou, als we nu maar gewoon... Um, alle kennis op economische en sociaal gebied kunnen verzamelen... en we extrapoleren dat, dan kunnen we wel iets zeggen over de toekomst. Dat is wel een heel zinnige gedachte natuurlijk. Dan zijn we voorbereid op wat er gaat komen. Maar ze kwamen er al snel achter... dat ze nog geen drie jaar vooruit konden kijken. Nee. Dus, dus, ja, um, iets, maar ik zou het iets... interessant vinden om te weten... Van hoe hou je Nederland voor, de, voor onze generatie... en de generatie die volgt. Laten we, laten we niet nog verder kijken. Dat wordt misschien lastiger. Maar hoe hou je Nederland leefbaar? En hoe streef je naar een... Dat woord van paul zo mooi, bezieling. Hoe, hoe streef je naar een bezield Nederland? Ja. Welke voorwaarden moeten, moeten uh, uh, uh, gesteld worden om dat bezielde Nederland te garanderen voor. Nou zeg maar voor jouw kinderen, Erik. Uh, uh, verbinding. Nou, ja, ja. Ik denk dat het toch wel, echt wel, uh, wel nu wel een uh, gevaar dreigt. Dat. Um, Nederland was altijd wel een verzuild land natuurlijk. Hè. We hadden natuurlijk een aantal bloedgroepen. En, maar die zagen elkaar nog wel. We, eh, heb ik het over vroeger, vroeger. Maar we keken allemaal... Wat, er waren heel veel gemeenschappelijke waardes. We keken allemaal naar, naar Zwiebertje. We luisterden naar de, de, uh, uh, uh, de arbeidsveteren. Bijvoorbeeld nu, vanavond. Uh, om, dit is een, op Radio 1. We luisteren nu misschien wel... Een paar honderdduizend mensen en die zijn allemaal van verschillende gezinten en de ene zal dit vinden anders dat maar ze luisteren wel allemaal hiernaar en dat is aan het verdwijnen door um, nu krijgt iedereen steeds meer we worden langzaam worden we uitge, um, worden helemaal um, ge geanalyseerd dus men weet wat we leuk vinden wat we interessant vinden de boeken die je leest de films die je ziet we worden een, in een marketing perfect marketing apparaat gegooid en um, waardoor we elkaar niet meer zien. Er zijn nu televisieprogramma's die ik nooit zie. Waar er zitten artiesten die ik niet ken. en Er zitten uh, um, um, muziek en dingen en een heel, heel, hele wereld... Die ik, waar ik nooit mee in aanraking kom... omdat ik niet word geacht marketingtechnisch in dat plaatje te passen. Ik ga naar de, naar de Albert Heijn en die weet precies wat, ik, wat voor boodschap ik doe. En ik zal dus nooit in aanraking komen met iets wat ik niet ken. En dat is... Wel heel gevaarlijk. Want de, uh, jezelf ontwikkelen is niks anders dan in aanraking komen met iets wat je, wat je niet kent. En als Som je. Dus dat is, sorry even. Ja? Dus dat, het maken. Mensen willen heel graag keuzes. Die willen allemaal kunnen kiezen. Maar dat is heel erg overschat, denk ik. Want je, soms moet je niet willen kunnen kiezen. Want dan moet je gewoon. Uh, uh, iets krijgen wat je helemaal niet kent. En dan kun je je ontwikkelen. En dat is nu wel... We zitten allemaal in een resort. Een perfect gestileerd resort... waarin je nooit kunt, iets meer kunt zien... wat je niet wil. En dat is heel slecht voor je. En is in Nederland als, Nederland als dan als begrip... De me, de me, we wonen hier met zoveel miljoen mensen. Als het allemaal kleine kamers worden... Dan, en je kent elkaar niet meer... dan krijg je... Um, ja, het... Oh, ja, dan zie je elkaar en dan ken je elkaar niet meer. Dat is slecht. Verbinding als voorwaarde voor een uh, bezield Nederland. Daar praten we straks verder over. We gaan luisteren naar de muziek die jij hebt meegenomen, Erik. Oh, ja. Een uh, liedje van uh, Beth Gibbons, ja. A Rusting Man. Ik, ik ken Beth Gibbons niet, maar dat... Uh, kan misschien liggen aan het uh, resort waar ik in vertoef. Nou, nou ja, dat is wel een prachtig ja. voorbeeld. Ja, de muziek die uh, je ja, elkaars muziek dat ook niet meer kent, nee. Oh, het is een Engelse zanger zangeres uit Engeland. En um, uh, dit vroeg heel mooi liedje, Mysteries heet het. En het gaat over de, nou je luistert maar, het gaat over de liefde voor het leven eigenlijk. Ja. Hmm. How I adore life When the wind turns on the shore Lies another day I cannot ask for more When the time bell blows my heart And I have scored a better day Mysteries, meegenomen door Erik de Jong... ook bekend als Spinvis, een van mijn gasten in deze Casa Luna Fiesta... waarin we praten over de toekomst van een bezield Nederland. En de andere gasten zijn architecte Jan Januszczynski... en uh, hoogleraar business-spiritualiteit Paul de Blot. Paul, uh, een bezield Nederland, daar gaan we het in het volgende uur... uitgebreid verder over hebben. Verbinding is daarvoor een voorwaarde, zei Erik. Uh, wat is voor jou een voorwaarde om tot een bezield Nederland te komen? Er zijn eigenlijk in de ontwikkeling twee krachten. Net als het menselijk, de fysieke buitenkant, de hardware... en de binnenkant, de geest. Ja. De geest is geneigd tot alles te zijn. Dus het wordt mondiaal. Je ziet ook de jongere mensen worden mondiaal. Dat zie je ook. We zijn bezorgd voor de Filipijnen, voor, voor andere noden... Jonge mensen reizen de hele land rond, gaan overal werken. Dus zijn mondiaal eenheid van heel de wereld. Tegelijkertijd, de hardware zoekt weer naar versterking van de lokale krachten. Friesland wil zijn eigen taal al nou, uh, weer versterken. Dus uh, in Spanje, bepaalde talen willen weer omhoog komen. Dus je krijgt een dubbele we Die willen groter worden, we willen groter leven geest, en we willen kleiner de leven. De geest wil groter worden, maar fysiek willen we onze eigenheid bewaren. Dat hoort ook bij dat bezielde Nederland. Dat hoort ook. Kijk maar, de Friesen willen hun eigen taal Ja. ja. ja. Veer, heb jij nog een steekwoord voor het volgende uur? Ja, Verbinding, aand eigenheid? Aandacht. Verbinding, aandacht, en eigenheid. Dat zijn de drie steekwoorden waar we het over gaan hebben in het volgende uur van Kazeluna op weg naar dat bezielde Nederland. Uh, ik wil daar lef ook nog tegenover ja. zetten als jullie dat goed vinden. Die lef en durf. Ja. Ja. We komen weer terug bij die golf uh, ja. waar we het net uh, in het begin van deze uitzending over uh, hadden. Nogmaals, ik zeg het nog even bij dat u uh, ons ook uh, kunt bekijken. Uh, Joost uh, Bastmeijer is uh, deze uitzending van Kaaslouwenaar schitterend in beeld aanbrengen te brengen via www.radio1.nl www.radio1.nl Heel graag tot zo dadelijk, dan praten we verder over de toekomst van Nederland. De toekomst van een bezield Nederland. Tot zo dadelijk.